Ja, inmiddels uh, aangeschoven bij ons, is uh, in ons virtuele café, is uh, Hubert Jonge. En de meeste libertariërs, die kennen Hubert natuurlijk, uh, want u bent uh, zo'n beetje een van de eerste libertariërs in, uh, in Nederland. Nou, ik denk dat ik uh, de eerste ben samen met uh, Michiel van Notte. Oké, okay. laten we aan het begin beginnen. Wanneer, uh, wanneer realiseerde u dat u een libertariër bent? Nou, uh, ergens in de jaren 50 is dat, moet dat geweest zijn. Uh -huh. uh, misschien begin 60, ik kan het niet precies zeggen. Uh -huh. Dan, en in het begin wisten we zelf niet eens dat we libertariërs waren. Uh -huh. Want uh, Michiel en ik hebben elkaar toen ontmoet en hadden allebei de ervaring van uh, die rare jongens met die rare ideeën. En, uh, maar die kwamen toch wel voor een groot deel van Ayn Rand van het boek Atlas Rakt. En die hebben ons eigenlijk op het spoor gebracht en uh, geleerd hoe de maatschappij in elkaar zit. Mm. En, en, het is een boek wat helemaal uh, op feiten gebaseerd is. Ja. Iets wat je dus nu ziet van de politiek van met, uh, die gebaseerd is op allerlei uh, wishful thinking en uh, vage... Uh, beloftes en allerlei dingen die niet waar zijn. En dat was het grote verschil. Uh, uh, uh, toen zijn we aan, aan, uh, door het contact wat we hadden, zijn we gaan samenwerken en hebben uh, uh, de boel uitgebreid. Zoals je dan doet als je met meer dan drie mensen bent, dan ga je een uh, nieuwsbrief beginnen. Wanneer uh, begonnen jullie met, uh, met de nieuwsbrief? Uh, ergens uh, in de jaren 60 is dat geweest. Mm. Ik zal die data eens een keer opzoeken. Maar daar moet je, daar moet je dan tijd voor hebben, hè? want er zijn ja. er zoveel dingen. Want op het ogenblik speelt er zoveel ook. En je ziet op het ogenblik hoe, hoe we eigenlijk doorgaan naar de weg down the drain. Uh, en uh, in het bijzonder uh, wordt dat, ex, exponeert zich dat in de EU. De EU die dus uh, helemaal. Die de, de, ...hele Europa in het communistische stelsel brengt. Ja, en toen, u, uh, zeg maar, toen het net begon, um, hoe uh, leerden jullie elkaar kennen? Want er was toen nog geen internet, maar hoe kwamen jullie uh, libertariërs bij elkaar? Of, of, tenminste, nou, een, een grote stap voor ons in, in, in, in Nederland is, is geweest dat we, dat we contact opgenomen hebben met uh, laissez books... Dat was een libertarische boekhandel uit Amerika. De, de, de allereerste die libertarische boeken verkocht. En dat we van daaruit hebben we toen adressen gekregen van Nederlanders die wel eens boeken kochten. En die hebben we op een gegeven moment aangeschreven en die hebben we uitgenodigd om een keer te komen praten. En dat is gebeurd in Utrecht. En eh, de, daar waren toen een man of 12, 14 of zoiets, allemaal vogels van verschillende pluimage. En die bleek die. Dat er daar verschillende bij waren die dus ook uh, toch wel bezeten waren van de objectivistische filosofie. En, en uh, toen hebben we dus op die eerste bijeenkomst besproken dat we elkaar toch nog wel eens vaker zouden willen zien. Tweede. En uit die tweede kwam toen dat je dus zei: van goed, laten we een nieuwsbrief maken. En dan hebben we dus een Papieren nieuwsbrief die in elkaar geplakt en gestanseld werd. En die, die, die stuurden we. En dan moet je dus denken dat dat langzamerhand ook na maanden uitgroeide tot een, een drie, vierhonderd abonnees. En uh, dat was, was toen nog veel, maar voor internet is dat natuurlijk helemaal niks. Nou, de, de, de, een volgende stap is geweest dat we toen, een, ook in samenwerking met Amerikaanse vrienden die we hadden, dat we toen een uh, wereldconventie georganiseerd hebben, uh, Libertarius. Uh -huh. En dat was in Zurich, hebben we die gehouden, Zwitserland. En uh, daar waren zo'n dikke 100, 100, tussen de 100 en de 150 mensen misschien. En uh, daar kwamen we tot de ontdekking, als uh, een paar Nederlanders die er waren, dat er ook libertariërs in België en in Duitsland en in Denemarken enzovoorts waren. Oké. Okay. Eén van alle hadden we contact met elkaar, huh. maar we hadden allemaal contact met Amerika. En dan, dan, dan, dan zie je dat dat er ergens wel een, een, een, een libertarische eigenschap is, dat, uh, dat het individualisme wat we kweken, of wat we... Poneren of prediken, dat dat ook in, in groepjes blijft hangen. Ja. Ik weet niet, ik heb het verhaal al duizend keer verteld, geloof ik, van Murray Rotberg. Die was ook een jurist. Ja. Dat hij zei: Als je één libertariër hebt, dan is het een loonwolf. Als je er twee hebt, zijn het goede vrienden die genieten. Als je er ja. drie hebt, dan gaan ze praten en gaan ze zeggen: We moeten uitbreiden. En we moeten uh, een nieuwsbrief hebben. En dan ga je aan de gang en dan ga je uitbreiden. En als je er vier hebt, zegt hij daar ga je twee nieuwsbrieven maken. En, en dat is een van de dingen die je nu ook ziet. Kijk maar eens, hoe de groei in Nederland is bijvoorbeeld. Er zijn toch wel nieuwe dingen. Er zijn bijvoorbeeld, de, de, de, de laatste jaren is toch die, de LP behoorlijk opgekomen. Terwijl die uh, ook een, een, een 15 of 20 jaar geleden opgericht is. Ja, ziet u ook dat er echt de, de laatste tijd een enorme boost is? Of is dat al iets wat een trend die al uh, geleidelijk aan uh, de laatste 20, 30 jaar uh, bezig is? De, nou, de trend gaat heel langzaam vooruit. En, uh -huh. en er komen ook regelmatig nieuwe dingen. Er komt bijvoorbeeld ook in Nederland op een gegeven ogenblik een, een Van Mises Instituut. En er komt uh -huh. een Bastia stichting. Er komt een LP. En zo zie je dus een hele hoop dingen. Zie je toch regelmatig erbij komen. En dan valt op dat die stelling van, van uh, Rotbaard. Dat is als je er vier hebt, krijg je twee nieuwsbrieven. Je ziet ook dat de stichtingen en organisaties. die er in Nederland zijn. veel te weinig onderling samenwerken. Het zijn allemaal lone wolfjes bij elkaar weer. Uh, al die uh, initiatieven. Als je nou ziet van. De, en, en dat is wel, vind ik wel weer tekenen bij de laatste verkiezingen van de gemeentes. Dan zie je dat de LP die heeft dan in negen gemeentes meegedaan. Maar ik heb nergens iets gemerkt van dat ze elkaar hielpen. Dat ze met elkaar zeiden van goed, dat wat wat zijn jouw ervaringen. Ja, dat hebben we vooral via Facebook met elkaar gedeeld. Ja, dus, uh... Facebook. Maar <laughs> er is geen, geen, ik zal bijna zeggen, geen enkele uh, vraag van iemand gekomen. goed, kunnen jullie voor mij wat publiceren op de vijf weken? Ja, Waarom niet? Ik kan me gefrustreerd voelen of, of te weinig belangrijk voelen. Dat doen er allemaal niet. Nee, te... ik denk meer dat het komt omdat, de, de, omdat ik zelf heb bijvoorbeeld bij LP Utrecht gezeten. En we waren toch, iedereen heeft dan een baan. En ja? in vrije tijd ben je dan bezig met de gemeenteraadsverkiezingen. En daar gaat echt alle energie in zitten. Ze dus waren meestal s'avonds ook helemaal uitgeput. Ja, ik begrijp het helemaal. helemaal. Het is ook zo, is een enorm tijdgebrek wat door enkele mensen gedaan moet worden. Maar ik geloof toch ook, dat als we verstandig zouden zijn, zouden we toch kijken, van hoe kun je meer gebruik van elkaar maken? Dat is inderdaad een goede, ja. Nou, ik, ik, ik kan me voorstellen van dat... Uh, ik weet niet precies hoe, hoe, hoe je dat bij de Radio Vrijheid doet, maar uh, ik denk bij al die uh, nieuwsstukjes en al die gesprekken die je hebt, dat daar heel wat onderwerpen zijn, uh -huh. waar je zo met heel weinig moeite een, een kleine publicatie van zou kunnen maken. Ja. En als degene die dan met een bepaald artikel komt of bij al die nieuwsberichten en zou zeggen gut, ik schrijf het even in, uh, in een half A4'tje. En je zou dat half af veertje over de vrijspreker zetten. En dan uh, van daaruit elke keer verwijzen van dit komt, dat komt uit een gesprek van radiovrijheid. Ja. Nou, dan werd radiovrijheid misschien wel tien keer genoemd in een week. Ja, ja. ja en, bijvoorbeeld inderdaad de onderzoeken die Julian heeft gedaan naar de verspillingen in de gemeente Utrecht bijvoorbeeld. Ja, dat is, ja, dat, dat is, dat is uh, één dingetje. Maar jullie hebben toch altijd uh, een stuk of vijftien onderwerpen die je als nieuws bepaalt en daar geef je ook een mening bij. Ja, klopt, ja. Nou ja, dat, dat, dat kunnen hele korte stukjes zijn. Kijk, over vrij spreken zetten we dus nu ook een uitspraak van, van Ayn Rand, van Roddart of van Lou Rockwell of van wie dan ook. Met een ja. uitspraak waar we dan ook drie zinnen of vijf zinnen bij schrijven. Ja. Nou, dan, en, dan, en dan zou je elke keer kunnen verwijzen naar radiovrijheid. Want ik vind het jammer dat het er nu maar één keer in de week op staat. Klopt, ja. Dat is nou, ik zou zeggen, ik weet niet of het, of het een goed idee is, maar ja, het is een goed idee. over vrijheid, sorry, over vrijspreker gesproken. inderdaad, de vrije radio wordt ook op vrijspreker gepubliceerd. maar wanneer is dit begonnen eigenlijk? de vrijspreker is begonnen een moment, ik denk 15 jaar geleden, zoiets, even schatten, ja, toen ben ik begonnen dat we dus de, toen is even denken wat we eerst hadden. Want eerst? toen zijn we dus eerst van die papieren eh, vrijbrief dat die papieren nieuwsbrief, uh -huh. zijn we overgegaan op een elektronische nieuwsbrief. Dat was 15 jaar geleden, neem ik aan. Nou, dat zou misschien, misschien 17 jaar of zoiets zijn. Oh, okay. En die heette dan ook ergens iets van uh, Libertarisch Nieuws. Daar is toen uitgekomen uh, uh, dat we, toen hebben we gemaakt een, een, een, een blog. Dat was het de hub blog. wat er toen geweest is. En dat vond ik niet goed, want de naam HUB die zegt natuurlijk niemand wat. Ja. En zeggen van het moet een naam zijn die dus neutraler is. En we willen hem ook niet. Uh... Oh ja, dat tussendoor hebben we toen Libertarian NL. Hebben we mm -hmm. dat? Ja, okay. Hebben we trouwens nu nog, hoor. Ja, ja. Die hebben we nog uh, gehandhaafd. Om te zeggen van daar kunnen we dan wat meer serieuze artikelen. die niet zo spontaan als De Vrijspreker komen. Maar van de Hublog hebben we, om dus los van HUB te maken. Hebben we toen uh, De Vrijspreker gemaakt. Ja? Dat is zeker. Uh, Iets van vijftien jaar geleden. Hij vertelde ook nog eerst ja, voor de uitzending nog over dat u met een stencilapparaat, met die vrouw, ja. uh, nieuwsbrieven aan het uh, printen was. Maar dat was dan de Libertarische Nieuwsbrief waar u het uh, net over had? Dat was de, de papieren vrijbrief. vrijspreker heeft nu iets van vijf tot zesduizend uh, bezoekers per dag. Ja, dat hebben we, daar zitten we nu op, om ja. heen en weer te, te swingen. Ook wel eens onder de vijf. Maar het, uh, het, het, het, het, zeg als maar, je het heel breed wilt zien, zeg ik van. Uh, dus, Tussen de 4 en de 6. En uh, dat is in de zomermaanden gaat het omlaag. En in de wintermaanden stijgt het omhoog. Maar is het vooral echt de, de laatste tijd? Of is dat al uh, vanaf het begin zo? Dat het dat de 5000 nee, duizend... dat is? Dat is, al, dat is zeker al. al uh, dit is het opgegroeid. Naar die 5000 naar die toe. En uh, sindsdien zwaait het om die 5000 om, om die heen. Af en toe. En, maar het is heel moeilijk. Dat, dat, dat hangt ergens op. Van, van, ja, als er iets gebeurt, dan is het niet op de dag van dat er iets gebeurt. Maar om die dag heen, ga je dan er wel eens naar, naar 7000 toe. Okay, dat, zo. dat zijn dus uitzonderlijke pieken. En het is heel moeilijk te verklaren waarom dat dan ineens komt. Er zou op het ogenblik zou je zeggen, zou er heel veel aandacht moeten zijn op het gebied van de van die EU. En ik zou ook aan Radio Vrijheid willen vragen, want besteed daar ook aandacht ja, aan. Nou, en dat gaan we zeker doen. Probeer je te krijgen dat we dat... Uh, Torpederen zou ik bijna zeggen. Je kunt stof genoeg vinden. Want, uh, we, op het ogenblik zijn we dat er bijna elke dag op de Vrijspreker iets over de EU gezegd wordt. En, uh, ik zelf uh, wil dat ook doen. Omdat er dus, uh, dat ik dat zie als een van de, van de rare dingen. Nou, er gaat vandaag een heel uh, leuk artikel naar aanleiding van, van een stukje van uh, Thierry Baudet. Uh, Waar hij niet zegt als slaapwandelende gaan we de EU in. Ja, de federale, de federale EU zeg maar. Ja. Nou ja, en, en eh, ergens in dat artikel die zegt Thierry ook van... nou ja, het gaat stapje voor stapje tot je zover bent dat je er nooit meer uit kunt. Ja, dat is net als met de Gulliverse reizen. Dan, dan word je, terwijl je op het strand ligt te slapen, word je in één keer met allerlei de kaboutertjes... met allemaal touwtjes vastgesnoerd. Ja, dat klopt. Nou ja, dus, dus ik geloof dat wij... Hè, wat ik dus nu zeg, het, het, het verhaal van, van Robert... van dan gaan we dus twee nieuwsbrieven maken... Eh, dat we door dat verschil of door dat, dat gebrek aan aan samenwerking dat we daardoor veel kansen verliezen. Dus je pleit ook eigenlijk voor uh, als, voor de libertarische beweging in Nederland dat uh, samenwerking uh, van nog heel groot belang is. Ja. Ik ja. wat samenwerken kun je, dat, dat is inderdaad waar, ja. dat is ook met, met de EU zo van, die, die politici die hebben, die hebben verdraaid vergelijk, dat je zegt samenwerking is nodig, dat moet je zeker ja. doen, maar er is een enorm verschil tussen samenwerking en jij moet doen wat ik zeg. Ja precies, wat, wat de EU dus doet is een soort gedwongen samenwerking, dat van, is die gedwongen samenwerking. Die zeggen, jij wij moet, willen meer een, een, vrijwillige, een samenwerking. vrijwillige samenwerking. Een vrijwillige samenwerking waarin ja. iedereen ziet dat hij er zelf voordeel van heeft nou ook voor, voor ons als libertariërs is het, het is van belangrijk dat wij ook laten zien dat de vrijwillige samenwerking juist werkt. Ja. Dat wordt dan eigenlijk soort de kracht, een soort motor van de libertarische beweging. Ja, ja. ja, dat ah, zouden okay, we, ja. Daar, daar zouden we meer gebruik van kunnen maken. Ja. Ja, want wat ik je dus net zei, van, van in die hele politieke campagne is, hebben we weinig of geen vragen gehad van mensen van nou doe wat voor ons. Ja. ja, dat is jammer. Ja, ik denk inderdaad, dan, dan hadden we misschien meer, meer uh, stem gehad, ja. bijvoorbeeld. inderdaad. Ja. Dus dat is, dat is ook het punt, ook als je zoiets doet. Ik weet ook niet precies hoe dat gaat en hoe, ik heb er weinig publicaties van gezien van hoe ja. zo'n campagne opgezet wordt. Ik heb, ik weet niet aan wie, één of twee mensen van de, van de lijsttrekkers gevraagd: van, van hoeveel stemmen moet je nou eigenlijk hebben om een zetel in je gemeente te krijgen? Heb ik van ja. niemand antwoord gehad. Oh oké, okay. ja, we, we hebben die vraag niet binnen gehad. Nee, maar dat, dat was in ons, ge ons geval was het 3000. Maar... Was het 3000. Ja, in, uh, in Utrecht. Dat is namelijk een, een, een, een goede aanpak. Als je zegt, ik moet 3000 stemmen hebben. En je zegt dan, en van hoeveel ben ik er zeker? Ja, als je dan zegt, ik ben er van 2000 zeker. Is dat iets heel anders? Dan zeg ik, nou ja, ik kom net aan de 200. Ja, bij ons was het eerder van een aantal tientallen. <laughs> ja, en, maar dan moet je een heel andere campagne voeren. Ja, ja. En dan moet je dus kijken wat ik dus ook. Uh, ik heb in, in mijn bedrijfsperiode uh, heb ik me nogal bemoeid met lange termijn planning. En ook die technieken die daarmee een rol spelen, daar, dat maakt een enorm verschil of je die goede technieken gebruikt of niet gebruikt. Maar. Dan kom je weer in de individuen die vinden, ja van uh, ik wil het zelf doen op een of andere manier. Ja, bij ons in Utrecht hebben we ons meer gefocust uh, op het uh, verspreiden van het libertarische gedachtegoed. Dat vonden we belangrijker dan een zetel. Oh, dat, dat heb ik ook wel uh, ergens geschreven op de vrijspreker. Ja. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat is, wat is het belangrijke van de politieke partij? Er is namelijk geen enkele methode die meer en directer succes heeft dan een uh, politieke partij qua in de verkiezingscampagne. Dan is de pers in je geïnteresseerd, dan krijg je interviews, die komt op de radio, ook komt op tv, enzovoort. Maar je zou dus kunnen kijken of het een zin heeft dat je een zetel hebt. Want dan wordt het toch helemaal weggestemd. Dus je zou kunnen zeggen, we doen wel mee aan de kamp. Ja, maar twee dagen voor de, voor de verkiezingen trekken we ons terug. Ja, dat is een goede. Ja. Eerlijk, een rare gedachte natuurlijk. Nee, ik vind het wel sterker. Je had het over de groei op enig moment. En dat het nu stabiel bij vrij spreken tussen de vijf en de zesduizend uh, mensen zit. Ja. Wat was nu echt de periode waarin uh, de groei het grootst was? Ja, ik denk dat dat natuurlijk de overgang is van de... Een papieren vrijbrief waar je dus op, uh, de, op het aantal van honderden zat. Van, van, van, uh, ik geloof dat we 400 gehad hebben, dat dat heel mooi was. Uh, en dat je toen vanaf toen je op het internet kwam naar de duizenden ging. Ik dat, daar, dat was natuurlijk een enorm verschil. Had u trouwens ooit gedacht toen u begon, uh, of toen u eigenlijk net realiseerde, dat, of toen u voor het eerst de term Libertariër uh, ontdekte? Dat het, uh, ja, dat is, ik weet niet wanneer was dat, rond 1970 of zo? Dat moet in uh, 70 ongeveer zijn, ja. Jaar. Had je toen ja. al het idee dat er dan in Nederland ooit een libertarische partij zou komen? En dat het uh, nu zo'n grote beweging zou worden als dat er nu is? Nou, uh, als je begint aan zoiets, mm -hmm. toen ik... Uh, uh, overdreven uh, uh, wild werd van Edler uh, Schacht. Mm -hmm. toen, um, ik was namelijk zoekende, hè, daarvoor moet ik zeggen ik ben ook van, uh, opgevoed in een hele katholieke gemeenschap, mm -hmm. waarbij ik al tot de ontdekking kwam dat dat niet klopte of allemaal niet kon. Dus ik was al mm -hmm. uh, een paar jaar aan het zoeken en ik werd wild enthousiast toen ik dus zag van dat Edler Schacht het even helemaal simpel vertelde. of simpel, je moet wel nadenken. Maar, ja. En toen dacht ik. Uh, en dit is overdreven hoor, wat ik zeg nu, dat ik zeg ik koop 10 van die boeken en die geef ik aan 10 mensen en die uh, wek ik op om ook allemaal tien boeken te kopen uh -uh. en uh, dan, zo gaan we door. Dus dan zijn we, over, over, aan het eind van het jaar is half Nederland uh, op die commissies. maar <laughs> oh ja, toen uh, ontdekte dat niet iedereen had uh, de moeite nam om 1400 pagina's te lezen. Ik heb wel die 10 boeken uitgedeeld. maar uh -huh. <laughs> Maar uh, er is er, zover ik weet, niet bewust. Er zijn wel mensen die er aan de gang gegaan zijn, dus, um, die zo enthousiast werden. Maar ik heb niemand echt gehoord dat hij tien boeken gekocht heeft en ook weer geprobeerd uh -uh. heeft daar tien mensen mee uh -uh. Nee, wild te maken. Nee, dus, uh, maar ik had wel het idee in het begin dat het allemaal veel vlugger ging. Want het was toch zo simpel? Als ja. je kijkt, van, dat je dus ziet van, van, van hoe je kwam van allemaal die religieuze dingen. En je zegt gewoon het bestaande bestaat, A is A. En. Uh, op de andere manieren werd het geformuleerd toen van, van geen agressie tegen een ander mens. Nou, nu, nu zijn we ook het gewoon het NAP of de ZAP of hoe je het noemen wil. Het is, het is zo simpel. Maar hoe, denkt u, hoe ziet u de toekomst eigenlijk? Ik denk dat we nog steeds niet op een punt zijn dat we zeggen van het gaat uh, crescendo vooruit. Het is, het, het is nog steeds dat je persoon voor persoon moet duigen. En het aantal mensen wat ik op het ogenblik zie wereldwijd... ...niet alleen in Nederland... ...van dat er toch te veel mensen... ...ik zou bijna zeggen een soort lauroene uh, mentaliteit krijgen... ...een beetje indolent van... ...je kunt er toch niks aan doen... ...en ze doen toch wat ze willen... En, uh, ...wat maak je je eigenlijk druk... Zo, in, ...in die geest... En, en, ...en dat vind ik een hele kwalijke ontwikkeling. Maar denkt u misschien dat... Uh, nu, ...misschien zijn we nu eens 1 op de honderd een libertariër bijvoorbeeld... ...maar dat wordt twee, dat wordt vier, dat wordt acht... Denkt u dat ja. u de dag nog zal meemaken? Dat we bijvoorbeeld een, uh, we inderdaad een zetel hebben in het parlement? Ik doe mijn best. <laughs> maar, ik, <laughs> maar Zit u dat dan al dichterbij als een realistisch iets? Voor, uh... nee, nee, ik zie dat... Uh, in het begin dacht ik van wel. Ook toen de partij opgericht werd, dacht ik van... nou, Het, het is toch wel een mogelijkheid om tot een doorbraak te komen. Vooral als je dan ook de mogelijkheden ziet om publiciteit te krijgen. Maar uh, dan zie je langzamerhand dat het niet zo simpel is. Het is al begonnen met de LP in Amerika, uh -huh. die, die ging ook groeien groeien. 40 jaar en geleden. Ja? Toen, de toen de verkiezingen kwamen, ja. waren er toch een hele hoop van die uh, libertariërs die zeiden, nou ik stem toch maar op de Republikeinen, ja, ja, ja. want anders dan komt die of die of die. En uh, bij die uh, libertarische Partij gaan we een stem verloren. En dat, nou ja, dat, dat, dat heb je een heel klein beetje ook hier gehad, ja. bij de vroege verkiezingen, toen het ging tussen uh, Rutte of uh, Samson. Ja. Er zijn heel wat mensen die op Rutte gestemd hebben om te voorkomen dat Samson het zou worden. Ja, en uiteindelijk kreeg je gewoon hetzelfde. Ja. Uiteindelijk krijg je het allebei. Ja, dat, dat, dat niet alleen. Maar Rutte is ook nog een de so democraat gebleken. Ja, natuurlijk. Dus, dus, uh, dus dat ook, en daar kwam dus weer heel duidelijk de onbetrouwbaarheid uit. Ja, nou, maar toch, ik bedoel, als je, als je kijkt naar Amerika, met Gary Johnson is toch, uh, zijn ze eigenlijk al boven de piek van uh, uh, die 1980, de Koch. Van de Koch, ja, dat, dat zijn financiers. Hè? Ja, maar goed, daar zijn ze toch bovenuit gekomen eigenlijk, toch, boven die piek. Dus ze doen ja, het beter dan ooit. Ja, nee, dat, dat klopt. En, uh, ze zitten in 48 op, staten, hebben ze, staan ze op de ballot. Dus. Ja, en vooral uh, de, de, de acties van Ron Paul, die zijn erg ja. heel goed. Zeker, ja. Die is ook nog een keer, in die tijd heb ik hem ontmoet ook... toen hij ja. dus kandidaat was voor de, voor de LP. 88. Wat zou je nog willen meegeven aan de, de libertariërs... die op dit moment luisteren en uh, ja, een soort uh, afsluitende boodschap? Goed, okay, moet, kijk, dat is nog iets wat ik had moeten voorbereiden. <laughs> zo laat uw hart spreken. Maar als je zo het, het hart laat spreken, dan zou ik zeggen van... Nou, uh, blijf volhouden, blijf doorgaan. Zoek de waarheid, zoek de feiten... En laat je niets wijs maken door niemand, ook niet door uh, libertariërs en ook niet door Huub Jonge, maar zoek <laughs> zelf uit. Ja, dat vind ik een hele goede, Dat is inderdaad een hele mooie. Ja, en dan, uh, ja, dan sluiten we dit, uh, de uitzendingen af. Ik wens iedereen nog een hele fijne, prettige, vrije, soevereine week toe. Ja. <laughs> ik, ja, ja, en dan aan allemaal uh, heel veel soevereine groeten. Amen. <laughs>